Een onbekende drone was de aanleiding voor Defensie om vanochtend twee F-35 gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De drone verliet het luchtruim uit zichzelf. Volgens Defensie was er geen sprake van directe dreiging. De F-35 stegen op vanaf de vliegbasis in Volkel. Een auto is vanmiddag met hoge snelheid op vijf andere auto's en een lantaanpaal gebotst. Dat gebeurde bij een tankstation langs de A-73 bij het Brabantse Haps. Rond vier uur kwam de auto in volle vaart het tankstation ingereden en kwam tot stilstand bij de pompen. De bestuurder van de auto was waarschijnlijk onwel geworden. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vijf vrouwen en drie mannen maken nog kans op de titel sportvrouw en sportman van het jaar. De genomineerden bij de vrouwen zijn schaatster Joy Beunen, atlete Femke Bol, kogelstootster Jessica Schilder en zwemster Maris Steenbergen en wielrenster Lorena Wiebes. Bij de mannen zijn de genomineerden schaatser Jenning de Bo, wielrenner Mathieu van der Poel en baanwielrenner Harry Lavrijsen. De prijzen worden over anderhalve week uitgereikt op het NOC NSF Sportgala. Het weer, op veel plekken regent het, maar in Zeeland is het alweer droog. Het waait flink. Vannacht wordt het droger en dan neemt ook de wind weer af. Het is 9 tot 11 graden. Morgen begint met wat zon. In de middag is het bewolkt. Dan valt er regen en wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Luisteraars. Welkom bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en in deze aflevering praat ik met Olivier de Boer van de Technische Universiteit te de Delft. Olivier is daar teammanager en hij is daar teammanager van een raceteam. Maar niet zomaar één, want ze hebben zich helemaal gespecialiseerd al 19 jaar op het gebied van waterstof. En daar rijden hun auto's op. Het is een raceteam wat maar weinig geluid maakt hier op het circuitpark Zandvoort. Want daar zijn ze regelmatig te vinden. En ja, je ziet ze niet, je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Aan Olivier de Boer maar eens de vraag naar de naam van het team. Hoe dat zit? Uh, de naam van het team is Force Hydrogen Racing. Het komt, uh, is afkomstig van Formula Zero... Uh, en dan nou, als je de eerste twee letters van beide woorden pakt, krijg je voor ze. Uh, en we staan sinds 2007. En, uh, ja, dat... en, en in deze uitzending hebben we het dan eigenlijk over force. Ja. Maar wat, wat, jullie zijn al een paar keer, want ik zeg het zo met een grapje, dat jullie op Zandvoort zijn geweest. Maar jullie zijn al een paar keer geweest hè, op Zandvoort. Ja, we zijn een aantal keer geweest op Zandvoort. Uh, we hebben daar tracktest toen we daar wel eens. Uh, En verder racen we daar ook tijdens de supercar challenge. Wat is dat tracktest? Optrack is eigenlijk het uh, fysiek en dynamisch valideren van de nieuwe dingen die we hebben geïntegreerd. En eigenlijk het testen van onze auto. Dus uh, zodra wij een nieuw onderdeel integreren, dan gaan we eerst in-house testen. Dat doen we op onze eigen locatie hier in de werkplaats. En vervolgens kiezen we ervoor om dat ook op track, uh, zoals we racen, ook na te simuleren. Ja, ja. en ja, dan op een echt circuit is, is dat natuurlijk het, het beste. Ja, ja zeker. Dus dan hebben we ook alle bochten en rechte stukken. En ook de banks die moeten we natuurlijk meenemen wat dat voor invloed heeft op onze auto. Ja. Mag ik dan aannemen, Ja, dat is een vraag die zomaar bij me opkomt, dat jullie een goede relatie onderhouden met het Park Zandvoort? Ja, zeker. Dus uh, we werken ook samen met hun. En uh, zij geven ons ook toegang om af en toe daar te kunnen testen. Wat er heel erg fijn is uh, voor ons om uh, door te groeien als raceteam. Ja. Met een, uh, voor een klein prijsje mag ik hopen, want uh, het uh, is duur hoor, om een circuit af te huren. Ja, zeker. En uh, gelukkig hebben we een samenwerking daarin. Dus willen zij ook ons daarin supporten. Uh, en daar zijn we heel erg blij mee. En uh, dat doen we al langere tijd. En dat hopen we ook zo vol te houden. Ja, ja, dat snap ja, ik zeker. Ja, ja, zeker ja. <laughs> Want uh, Zandvoort is voor de, de Delftse studenten natuurlijk relatief dichtbij. Ja, ja het is uh, zeker aan te rijden, dus dat is fijn. En uh, dat is voor ons het meest dichtbijzijnde circuit... Uh, dat ook uh, daadwerkelijk voor races wordt gebruikt. Dus ja. dat hopen we te, uh, blijven gebruiken. Ja. Is daarmee het circuitpark Zandvoort een officiële sponsor van jullie? Uh, ja, als partner van ons inderdaad, klopt. Ja, okay. Nou, fantastisch. Uh, leuk dat we dat weer even mee kunnen nemen... Um, dus, uh, nou, jij zei testen, maar race jullie ook uh, eigenlijk al met, met uh, de waterstofauto's? Ja, we hebben in het verleden zeker geraced. Uh, we hebben, zijn begonnen met de Force 7, daarmee hebben we geracen tegen andere auto's. Vervolgens hebben we die geïnoveerd tot de Force 8. Uh, en die is ook tweede geworden tijdens de Supercar Challenge in de sportklasse. Zo. Uh, en vervolgens zijn we nu de Force 9 aan het bouwen. Die is helemaal nieuw, we zijn van het begin begonnen. Uh, en daarmee willen we in de GT-klasse eindigen. Oké, okay. en uh, dat, ja, even voor uh, de leek, de GT-klasse, uh, ten opzichte van andere raceklassen. Is dat hooglaag? Ja, zeker heel hoog. Dus dan, daar racen we ook in tegen Lamborghini en dat soort uh, partijen. Ja. Wauw. Ja, en, en voor 26, wat is dan je optimale doel? Uh, meedoen bij de Supercar Challenge in de GT-klasse. Dat is echt ons einddoel. Dat hebben we nog niet bereikt en dat willen we heel graag uh, meedoen. Ja, ja, ja, ja. Ja. En hoe schat jullie kassen? Kansen in? Ja, altijd. We gaan altijd voor de winst, natuurlijk. En uh, we hopen dat ook zeker te bereiken. En we hopen heel erg mee te rijden. Als we full spec onze auto af hebben, dan halen we snelheden van 300 km per uur. Uh, en daarmee zijn we, kunnen we zeker competitief meden. ...van het album Water of Life. Ja, we houden natuurlijk dat water... ...dat houden we helemaal in deze uitzending. En Karani, van de rechternaam heet ze Erika Kelen, ...en woont en werkt in het Zuid-Limburgse Steen. Voordat we verder gaan over de waterstof -race -auto, ...eerst maar eens even over het team zelf... Olivier de Boer hierover. Uh, ik ben teammanager. Dus. Wij zijn uh, een team van 47 studenten. Waarvan er 29 fulltime werken aan de auto. En uh, 18 part-time. Uh, en dat is heel bijzonder. Dus uh, er zijn 29 mensen die een jaar een tussenjaar nemen na hun bachelorstudie. Om vervolgens hier elke dag van 9 tot 6 uur s avonds te werken aan de auto. En dat, dat is het bijzonder aan? Ja, nou, zeker heel bijzonder. En we zijn van allerlei studierichtingen. Dus zelf ben ik van een meer businessgerichte studie. Uh, maar we hebben hier mensen van werktuigbouwkunde, technische natuurkunde, mensen die informatica hebben gestudeerd. Uh, maar ook bouwkunde. En alles komt hier samen tot een geheel. Uh, en iedereen draagt Steentje bij. Ja, dat wil ik zeggen, want ik heb jou natuurlijk even gegoogeld, Olivier, maar, maar jij komt uit de, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Klopt, ja. Ik heb zelf een bachelor gedaan aan de VU, eh, genaamd Science Business Innovation, eh, en daarna heb ik mijn studie vervolgd met een één jaar master Complex System Engineering en Management aan de TU Delft. Die heb ik een jaar op pauze gezet en heb ik nu een tussenjaar voor en volgend jaar maak ik dat weer af. Jij bent tien teammanager, nu al. Hoe, hoe jong ben je? Ik ben 24. 24 en uh, stuurt nog bijna uh, kleine 50 mensen aan. Ja, zeker. Dat is bijzonder. En dat is ook wel de unieke kans en de plek die Force biedt. Is om met weinig ervaring nog steeds hele grote verantwoordelijkheden te krijgen. Uh, en daar leren we heel erg veel van. En elk individu heeft zijn eigen rol, eigen verantwoordelijkheid. En dat is heel bijzonder. Ja. Nou, dat zal wel heel goed op je cv staan, Olivier. Ja, wie weet. Dus uh, ik hoop dat ik er iets haal, Maar ik doe het vooral ook voor de passie voor de technologie en de innovatie en de kansen die het aan biedt. En het hele leerzame proces eigenlijk. Ja, want even naar die studierichting voor jou. Hè. Dat is, ik heb het hier opgeschreven. Uh, business and Innovation. Ja. Het, gat, uh, de, het hoofddoel van deze studie is om het gat tussen de onderzoekers, science en de zakelijke wereld, business, te dichten. Ja. Dat, dat, dat sprak je toen eigenlijk al heel jong aan. Ja, ja zeker. Dus ik kwam van de middelbare school daar had ik een beta pakket met economie uh, en daar wist ik eigenlijk al dat ik de theoretische kant van science, van wetenschappen, uh, natuurwetenschappen heel erg interessant vond en dat ook heel erg wilde toelichten naar de businesswereld, uh, omdat je vaak ziet dat er wel heel goed wordt geïnoveerd maar volgens mij niet juist op de markt wordt gebracht en andersom ook dat de markt heel graag iets wil, maar niet echt weet hoe ze moeten innoveren uh, en eigenlijk is dit de ideale brug daartussen. Ja, ja dat is natuurlijk uh, ja, het is een ideale brug. Ja, ik zit Ondertussen helemaal wel door te denken. Want, um, want hoe groot is eigenlijk dat gat of zijn er veel gaten? Ja, dit is natuurlijk uh, subjectief. Een beetje, het hangt af van het perspectief hoe groot dat gat is. Uh, maar vaak zie je toch wel een focus van bepaalde engineers. die uh, willen focussen op het technische onderdeel. Uh, en dat moet gefaciliteerd worden, vaak door een business en de financiële kant. Uh, maar ja, die moeten elkaar wel begrijpen. En als een soort vertaler kan je daartussen spelen. Uh, met de achtergrond zoals ik die heb. Maar, uh, of ervaring opdoen hoe je uh, die communicatie goed doet. Uh, en die rol probeer ik ook te faciliteren bij Voorzen. hoorde je de nodige achtergrondgeluiden. Dit gesprek is namelijk opgenomen in een klein gedeelte... van een enorm hoge en grote fabriekshallencomplex... van de voormalige Nederlandse kabelfabriek in Delft. Dit gaat op termijn plaatsmaken voor een compleet nieuwe wijk... waar gewoond en werkt gaat worden en krijgt als naam kabeldistrict. Nou, heel toepasselijk natuurlijk. Elk jaar komt er een nieuw studententeam bij Fors. Olivier de Boer legt, legt het allemaal uit. Ja, nou, dus we gaan nu het 19e jaar in. We zijn in 2007 begonnen. Uh, en dat was met een heel klein team van uh, pak een beet acht mensen. Uh, en die bouwden karts. En we zijn nu inderdaad doorgegroeid naar een team van bijna 50 mensen. Uh, en die bouwen Le Mans prototype auto's. Wat we, we staan hier bij een paar karts. Uh, of bij een kart. Uh, nummer 1. Formule 0 werd het nog genoemd. Ja. Deze, het, het lijkt wel een beetje een superkart. Ja, ja, het is dus wel helemaal custom-made met carbonpanelen carbon uh, panelen erop en de bodywork. Uh, maar het heeft het chassis van een kart zelf. Uh, en hier gebruiken we ook al fuel cell technologie. Uh, dus echt ook al waterstof. En dat is heel bijzonder. En we waren de, daarmee ook de eerste kart ter wereld die race op waterstof. Gaaf. Maar... Kan je al die technologie dan kwijt in zo'n klein autootje? Ja, het zit allemaal onder de kappen. Dus het is veel priegelen. Uh, ja. Hier hadden we nog enigszins veel ruimte. Uh, en het ziet er al klein uit. Uh, maar bij, je ziet bij raceauto's hoe verder je innoveert, hoe minder ruimte je overhoudt. Dus we moeten alles precies designen en dan implementeren en integreren. Uh, dus dat is ook een hele grote uitdaging. Ja, dat geloof ik graag. Um... En vanaf de, de kart zijn jullie uiteindelijk naar een Formulewagen gegaan. Ja. Het lijkt een beetje op een Formule Ford. Ja, ja nee, dat begrijp ik wat je wilt. Uh, dit is een Formule Student Auto. Daarmee deden we mee aan een studentencompetitie. Uh, en dat was nou, heel erg leuk om te doen. Uh, en heel uitdagend. Maar op een gegeven moment hadden we daar ook wonnen we in onze eigen klasse met nul uitstoot. Uh, in die klasse eigenlijk. En daar komt ook Formula Zero vandaan. En toen dachten we, ja, we gaan eigenlijk een stap verder. We willen naar echte, levens echte grote auto's. Ja. En daar kwam de Force 6 vandaan. Ja, daar ja. staan we ook naast. Ja, ja daar staan we ook <laughs> naast. Maar even over die ambitie. Is, ja. is dat uh, dat eerste team? Die dachten van, nou, laten we een klein team, klein autootje, een kart. Uh, het team werd, denk ik, met de jaren groter. Is, uh, is dan de logica dat je dan ook grotere auto's gaat bouwen? Uh, nee, dat is niet per se de directe logica. Er zijn ook uh, teams die blijven bij kleinere auto's... en die hebben ook 60 tot 70 mensen in een auto. Uh, maar wij wilden juist uh, de kracht van waterstof zien... in toegepaste zin en in zo'n groot mogelijke zin. Dus dat was voor ons de keuze om naar grotere auto's te gaan. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Nog even over die teams. Hè. Dat is... Um... Ja, de, de vraag rees bij mij op. Uh, jullie doen één jaar mee in dit project... Maar is dat eigenlijk niet zo? Want na een, een jaar moet je eigenlijk alweer weg. Heb je net alle kennis tot je genomen. En nou ja, Tabé, bedankt voor de moeite. Ja, nee, ik uh, begrijp je vraag. Uh, wij investeren een heel jaar. Uh, we doen het allemaal vrijwillig. Dus het is voor heel veel studenten ook niet te doen om een heel jaar lang te blijven, uh, nog een jaar extra te blijven. Uh, en je leert zoveel in een korte tijd. En op een gegeven moment dan zit je aan je top en dan wil je ook de kennis doorgeven, de mogelijkheid doorgeven om te leren aan iemand anders. Wat wel heel erg leuk is bij FORCE is dat al onze voorgangers, al onze alumni, en wij noemen ze oldtimers, die blijven heel erg betrokken bij FORCE. Dus die spreken we nog dagelijks. Gisteravond waren er een paar, vanavond komen er ook weer een paar. Die komen ons helpen en begeleiden ook in de kennisoverdracht en wat zij hebben geleerd van hun jaar. Oké, okay, oké, okay. ja, dat, dat klinkt dan weer, ja, weer logisch. Ja. Ja. Techniek is logica, hè, ja, ja. Oliver. Exact, exact, ja, klopt. Ik ja, ja, ja, ja. Ja, ben blij dat mijn technische opleiding uh, uh, ook nog een beetje van pas komt. Ja. Goed, dan zitten we bij het derde model uh, van eigenlijk de vier, hè? want jullie zijn bezig een nieuwe te bouwen. Ja, dus uh, we hebben nog een aantal modellen in bezit. Uh, maar we bouwen niet altijd een heel nieuw model vanaf scratch. Uh, meestal itereren we op hetzelfde model. Uh, en dat doen we stapsgewijs. Dus we staan inderdaad nu bij het derde model dat hier wordt geshowcased. En dat was de zesde auto die we bouwden. Ja. En wat voor auto is dat? Dat is uh, ja, een eerste auto die... Uh, ja, ook het formaat heeft van een echte auto. Uh, en dit was ook de eerste echte grote auto die op het circuit ging. En uh, deze heeft ook een, uh, een baanrecord gereden op Nürburgring ging door uh, Jan Lammers. Uh, dus dat was heel bijzonder. En uh, leuk dat hij dat heeft gedaan. En uh, daar zijn we nog steeds heel erg trots op. En dat was eigenlijk het begin van onze ambitie om verder te gaan. Onze Zandvoortse Jan die uh, met deze waterstofwagen uh, een record heeft gebreken. Maar wat, wat, wat, wat was het record? Uh, de tijd weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar we waren de snelste auto, uh, elektrisch aangedreven auto. Want wij zetten waterstof om in elektriciteit. Uh, en dat was toenertijd uh, wel echt baanbrekend. Uh, maar de tijd weet ik helaas even niet uit mijn hoofd. Nou ja goed, Nubergering is een grootste kwieg even uit mijn hoofd. Dus uh, ja. het zal ook wel uh, een paar minuten geduurd hebben. Ehm... Um, Laten we het even hebben over die waterstofauto zelf. Uh, het is natuurlijk een, um, ja, ik, ik las bij de TNO. TNO die maakt een, een auto of zijn bezig met auto's met een waterstofmotor. Dus de waterstof wordt in de motor ingespoten, zoals diesel en benzine. Ja. Maar jullie wagens, die, uh, nou, leg het zelf maar uit. Hoe, hoe, hoe werkt het bij jullie? Ja, wij gebruiken brandstofcellen. In het Engels heet het dat fuel cells. Uh, en wij verbranden niet de waterstof, wij zetten de waterstof om uh, via een membraan naar water, uh, samen met uh, zuurstof. Dus om het kort uit te leggen, uh, hebben we een cel en die wordt gesplitst door een membraan of een soort muurtje. Uh, en de enige manier hoe waterstof naar zuurstof kan komen, is als hij zijn energie afgeeft uh, via een andere leiding. Uh, en daarmee kan hij wel door de muur heen uh, en dan kan hij water vormen en uit het elektron dat om de muur heen gaat, halen wij onze energie en elektriciteit. Nu wordt er wel gezegd, ja, er gaat veel energie verloren met waterstof. Ja, dat is uh, altijd uh, te kijken in meerdere stappen. Uh, in principe van waterstof naar uh, energie zoals wij dat gebruiken... hebben uh, we ongeveer een theoretisch rendement van 70 plus procent. Uh, en wij hebben een praktisch rendement van ietsjes lager. Dat zie je meestal rond de 50, 60 procent. Uh, en bij verbranding heb je een theoretisch rendement van rond de 50 procent. Uh, en een praktisch rendement wat, wat nog een stukje lager ligt. Uh, en daarmee hebben we al kunnen aantonen dat onze technologie... Uh, efficiënter werkt dan verbranden van waterstof. Oké, okay. dus <laughs> jullie hebben een beter concept dan TNO. Nou, dat uh, durf ik niet zo al in één keer te zeggen, maar daar, daar streven we wel naar natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Maar, maar goed, als je, het is toch 50% tegen, dan, van hun tegenover ja. 70% van jullie? Ja, dus uh, als we daarnaar kijken dan wel, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Daar ja. komen ze wel eens langs, TNO. We hebben ze een tijdje niet gesproken. We hebben wel contact gehad met hen in het verleden. Maar het is altijd leuk om dat uh, nog een keer op te pakken. Ja, ja, ja. Is, is dat, uh, hoe, hoe verhoudt zich dat? Is dat ook een soort uh, concurrentie? Uh, nee, zeker niet. Wij zien het meer echt als samenwerking. Uh, TNO is natuurlijk ook wetenschappelijk uh, geaard daarin. Uh, en kunnen juist elkaar helpen en de kennis daarin delen. Sprekt met presentatie Benno Veugen op ZFM. Ja, lief hè? Ik kreeg een eigen jingle van uh, de hoofdredacteur Gerl Logman. Um, eens even kijken, wij gaan natuurlijk door met het uh, raceteam Force en Olivier de Boer. En ik uh, gaan het hebben over waterstof. Daarom eerst maar deze vraag. Uh, klopt het dat er eigenlijk drie soorten waterstof zijn? Ja, er zijn uh, heel veel soorten waterstof. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde molecuul. Maar het is uh, geproduceerd vanuit een andere energiebron. Dus je kan grijze waterstof hebben, bruine waterstof hebben, blauwe waterstof en groene waterstof. Nou, en zo zijn er nog een aantal kleuren. Uh, en als je ook de wetenschap induikt, komen er steeds meer kleuren bij. Uh, op basis van energiebronnen die daarvoor gebruikt worden. Mm. Uh, nou willen wij als land en als de wereld eigenlijk vooral gaan focussen op groene waterstof. Uh, omdat groene waterstof alleen gemaakt kan worden van duurzame energiebronnen. Zoals wind en zonne-energie. Uh, en als we daar dus mee op focussen, dan kunnen we ook gaan streven naar een uitstoot van nul CO2. Omdat er natuurlijk voor zonne- energie en windenergie geen uh, CO2 vrijkomt. Ja, wat ja. Uh, wou je zeggen? Nou, en verder dus dat je ziet dat inderdaad niet iedereen, de consument niet super bewust is momenteel van waterstof. Maar dat de overheden en in Europa ook heel erg bezig zijn juist om te focussen op waterstof. En dat heet het als onderwerp weer omhoog te halen in discussies. Eh, zowel ja, in de Tweede Kamer, maar ook op Europees vlak. Ja. Nou, denk ik dat het uh, Nationaal Waterstofprogramma, dat is een, een overheidsorgaan. Uh, dus... Ik denk dat daarmee de overheid wel probeert waterstof toch te implementeren in de samenleving. Ja, zeker. En je ziet ook dat Nederland ook investeert in grote electrolyzers. Dat is een machine om van elektriciteit waterstof te kunnen maken. En deze aan te sluiten op windparken of zonneparken. En je ziet ook al dat er in Nederland rond de 26 waterstoftankstations zijn voor auto's. Uh, en die zijn verspreid over Nederland. Ja. En uh, als je dat in verhouding neemt uh, door Europa... zijn, als ik het goed zeg, rond de 250 waterstoftankstations in totaal. Dus daar zijn we dan wel echt een voorloper in. Oké, okay. okay. Ja, dan doen we het eigenlijk heel goed. Hè? Ja. De, Duitsland heeft, dacht ik, ook aardig wat waterstoftankstations. Klopt, ja. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd heel veel. Uh, het is natuurlijk ook een veel groter land. Dus uh, ja. de compactheid van al die tankstations zal wat lager zijn. Maar die zijn er ook zeker volop mee bezig. ja. ja. Um, dat waterstof. Is, is, ik heb altijd de indruk dat uh, we een verkeerde weg zijn ingeslagen in Nederland. We zijn uh, elektrische auto's uh, zijn we gaan, uh, in, naar Nederland gaan halen en gaan bouwen. Hè. En, uh, als je wereldwijd kijkt, dat kost ongelooflijk veel grondstof. Hoe zit het met waterstofauto's? Ik denk dat als we, we kunnen het best wel goed kunnen vergelijken met de elektrische auto. Uh, een aantal jaar geleden toen de elektrische auto opkwam, hadden er ook weinig mensen hadden er ook vertrouwen in. En tegenwoordig is het vormt echt de basis van ons uh, individuele transport voor de consument. Um, en zo kunnen we het ook zien als waterstof. We zullen altijd eerst, um, zal er vragen moeten komen of meer aanbod om het door te laten groeien. En uh, wij hopen ook juist door met onze auto waterstof tastbaar te maken. Zodat mensen kunnen zien wat het kan. En daarmee mensen ook te motiveren om juist over te stappen naar waterstof. Ja. Terugkomend om daarna te vragen over de investeringen in de infrastructuur. Die zit heel hoog. Maar over de lange termijn zullen we er heel veel winst uit halen. Uh, omdat je voor waterstof bijna geen zware metalen nodig hebt zoals je die wel nodig hebt in accu's. Ja. Uh, en daarmee blijft uh, ja, de levensloop van zo'n waterstofauto veel hoger dan van een uh, elektrische auto. Ja, precies. En um, ja, dan hebben we nog natuurlijk het verschil tussen... Uh, Aandrijving van uh, de, de, wat, waar we het eerder over hadden, TNO, die maakt een waterstofmotor. Terwijl jullie een waterstofaandrijving hebben. Dat, dat is wel een wezenlijk verschil. Daarmee wil ik ook zeggen, is eigenlijk die ontwikkeling is eigenlijk nog niet af. Hè? Nee, er is, uh, het gaat heel erg ook om gemak en complexiteit. Eigenlijk die twee tegenover elkaar. Dus bij fuel cell technologieën kan het uh, enigszins gemakkelijk gedaan worden. Wil je natuurlijk top performance hebben, zoals bij een raceauto, zitten daar veel meer uitdagingen ook bij. Uh, wij geloven zelf nog steeds heel erg in de fuel cell technologie, uh, omdat de efficiëntie hoger is. En met de hogere efficiëntie minder verbruik en daarmee ook dus, uh, betere impact op uh, de duurzaamheid en het milieu. Ja, zou je waterstof misschien wel ook het Blue Wonder kunnen noemen. Zoals net gezegd, de overheden en industrie zijn druk bezig met dat waterstof. In november 2025 werd bekend dat men een beslissing gaat nemen... of het dorp Moerdijk wel of niet plaats moet maken voor waterstoffabrieken... en transportleidingen voor waterstof richting Limburg. De website allesoverwaterstof.nl geeft een nieuwsbrief uit waar je op de hoogte blijft van het waterstofnieuws. Zoals dat in China in 2040 ruim 4 miljoen waterstofvoertuigen moeten rijden en dat in Overijssel een waterstoffabriek vereist. Terug naar het kabeldistrict in Delft, waar Olivier de Boer van de Technische Universiteit uitlegt waarom fors waterstof racewagens maakt en geen gewone auto. Is dit om de uitdaging voor de dames en heren studenten nog groter te maken? Ja, wij focussen eigenlijk altijd echt op het groeien en het winnen. Uh, en om een heel mooi doel voor ogen te hebben. En ja, hoe kan je dat nou beter doen dan racen? Eh, omdat je daar ook wordt uitgedaagd om inderdaad te fine-tunen totdat je het optimale hebt gevonden. En eh, zo, zo ja, motiveren we onszelf om dat ieder jaar weer te doen. Terwijl een goede straatauto eh, eigenlijk nog... <laughs> ja, ze bestaan wel natuurlijk. Er zijn wel een aantal merken. Maar dat blijft eigenlijk ook nog een uitdaging. Dat blijft ook nog zeker een uitdaging. Er zijn een aantal merken die inderdaad ook al waterstof rijden. Maar juist door de extreem grote uitdaging aan te gaan worden we een soort van pionier en een voorloper binnen de waterstofindustrie. En willen we daarmee ook juist de kar vooruit trekken in plaats, van, ja, nou, in plaats van onderdeel ervan maken. Het nou, is echt niet helemaal goed. Uh, om de juiste car vooruit te trekken als voorloper en mensen te motiveren er echt voor te gaan. En uh, als je nu een waterstofauto op straat ziet rijden, zou het je niet opvallen. Nee. Maar ja, als jij opeens een mooie blauwe auto supersnel voor circuit zou zien rijden, dan ga je toch afvragen wie zijn dat. En dan kom je achter dat het een waterstofauto is. Oh ja, gaaf, gaaf. Um, um... Wat, wat stoot eigenlijk jullie waterstofauto uit? Wat, wat uh, zit er nou eigenlijk een uitlaat op? Ja, we hebben een uitlaat zeker. Er komt alleen puur water uit. Dus uh, er komt uh, warm, ja, uh, uh, verdampt water uit. En uh, dat komt er flink hard uitspuiten. Maar uh, ja, daarmee laat het ook zien hoeveel we waterstoffen verbruiken. En uh, dat er veel energie vrijkomt. Dan zit ik even te fantaseren. Hè? Van stel je hebt uh, 20, 30 waterstof raceauto's op de baan. Die stoten allemaal water uit. Dan wordt die baan nat. Ja, het wordt een nat circuit. Maar uh, dat is natuurlijk de vraag hoe nat het wordt en hoe warm het buiten is. Misschien verdampt het ook alweer gelijk van het asfalt af. Uh, maar ja, raceautos kunnen ook racen in de regen. Dus uh, ja. dat kunnen ze ook wel met een nat wegdek. Nou, dat is wel grappig. Want er ontstaat eigenlijk een hele nieuwe situatie. Ja, zeker. Dus we zijn benieuwd. Het is, uh, we zijn momenteel de enige daadwerkelijke race in de -water ter wereld. Uh, en we wachten tot ook de competitie komt, zodat wij uh, ook dat soort dingen gaan meemaken. En uh, hebben jullie al signalen vernomen uit, uh, uit de wereld of er nog. Uh, uh, concurrenten komen met raceauto's. Ja, er zijn uh, een aantal al, al partijen die het ook bouwen. Uh, dat zijn geen studententeams, dat zijn wel echt gewoon serieuze raceteams. Uh, dus Toyota Kazoo Racing is bezig. Uh, Green GT heeft in het verleden een auto gemaakt. Um, en uit mijn hoofd heb je nog Mission H24. Die maken allemaal Le Mans prototype auto's. Je hebt ook nog een waterstofauto die doet aan rally, ra rally racing. Uh, dus dat is Extreme H. Uh, en die hebben laatst ook uh, geraced, maar dat is uh, ja, off-road racen. Uh, die zullen wij niet zo snel tegenkomen. Nee, nee. Die Toyota dat is een van de weinige uh, uh, fabrikanten die een uh, straatauto maakte. Ja. Waterstof. ja, klopt. Je hebt uh, Toyota en Hyundai. Uh, en uh, er komen nu steeds meer beelden naar buiten dat ook BMW daar klaar voor is uh, en dat ook gaat doen. Okay. Voor jullie, ik neem aan dat jullie hier in Delft natuurlijk dit soort ontwikkelingen tot op de voet volgen. Ja, zeker. Dus we houden het in de gaten. We kijken natuurlijk wat voor marktontwikkelingen zijn, welke bedrijven daar geïnteresseerd in zijn. En natuurlijk welke raceteams ook opkomen. En komen die bedrijven ook bij jullie op bezoek? We hebben wel als bezoeker gehad, vooral om even te kijken en te praten wat doen we nou eigenlijk. En dat is eigenlijk ook teruggekomen op het verhaal van TNO, dus natuurlijk heel veel kennis delen en ervaringen delen. Uiteindelijk zijn wij hier met een missie om waterstof te promoten en daarbij natuurlijk ook competitief te racen. Maar we zijn redelijk open met onze doelstellingen en onze kennis. Nou, redelijk open, olie voor olie. We mogen geen foto's maken van een uh, prototype, wat hieronder ja. het zeil staat. Er een rode lampen erbij. Hè? Ja, nee, er uh, zijn natuurlijk wel dingen enigszins geheim. <laughs> uh, maar dat is echt uh, toegepaste technologie. Ja. En uh, daar moeten we een beetje in de gaten mee houden. Uh, maar dat uh, is voor nu allemaal goed gegaan. Oh, Oké, okay, want uh, ja, waar, waar ben je eigenlijk dan bang voor? Omdat uh, je bepaalde dingen niet gefotografeerd wil hebben. Uh, nou ja, we hebben gewoon wel zijn voorloper in sommige technologieën uh, en die zijn nog niet volledig ontwikkeld. Uh, en daarin, Dat willen we graag nog beschermen als onze IP uh, en als dat op een gegeven moment helemaal geoptimaliseerd is, dan uh, gaan we kijken wat we er verder mee gaan doen. over waterstof. Trouwens, daar nog een klein nieuwtje over. Er komt een speciaal zonnepaneel dat waterstofgas maakt uit, een, uit het vocht in de lucht. En dat wordt geïnterageerd in een klassiek zonnepark. En dat gebeurt allemaal in Wallonië, België. En eens even kijken, raceteam um, Vos heeft natuurlijk ook een website. Vos Streepje delfte.nl een voorschrijfje natuurlijk met de Z van ZFM Zandvoort. Dit is ZFM. <mog> En dit team kent verschillende afdelingen van superspecialisten. Olivier gaat ze nu even voor ons allemaal benoemen. We bouwen alles zelf. Dus we hebben meerdere departments. We hebben een chassis department, die maakt de hele chassis en bodywork. We hebben een fuel cell department, die bouwt ons fuel cell systeem, dus ons brandstofsysteem. En ook de powertrain, dus de aandrijving naar de wielen. Uh, en we hebben uh, ons eigen embedded systeem. Dus we maken onze, design, onze eigen chips, we maken ze zelf en integreren ze zelf en uh, ook de software. Dus we zijn daar ook echt een uniek team voor uh, als je dat vergelijkt met andere studententeams en überhaupt raceteams wereldwijd. Uh, en tot slot hebben we dan nog een uh, simulation en control department. Ja, en die bekijken alle data tijdens het racen, die maken de plannen en hoe we natuurlijk de communicatie doen van ons uh, geïntegreerde systeem naar de drivers, naar de mensen die tijdens de race alles controleren. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog ons business operations department... die uh, eigenlijk alles draaiende houdt hier. Dus uh, de operations, de partnerships, de marketing, de finance kant. Uh, zo uh, zijn we een geheel, gehele organisatie. Zo, ongelooflijk. En dat heeft ze dus eigenlijk zeg maar binnen 19 jaar helemaal ontwikkeld. Ja, ja, we zijn inderdaad echt begonnen van veel kleiner. En uh, ieder jaar komt er weer iets bij of passen we iets aan. En dat is ook gewoon van leren van het verleden. En uh, heel erg de verantwoordelijkheid nemen dat je het ook draaiende moet houden voor de toekomst. Dus we kijken niet alleen maar naar één jaar... ...maar ook echt naar het meerjarenperspectief... ...wat we willen bereiken als organisatie. Ja. Nu is uh, FORCE een, een, een aparte stichting... ...staat los van de TU Delft, hè? Ja, klopt. We zijn, uh, vroeger, we zijn begonnen bij de TU Delft... ...en op een gegeven moment hebben wij gekozen... ...om uh, zelf een langetermijnsproject aan te gaan. Uh, en daarmee moesten we ook een uh, zelfstandige organisatie worden... Uh, maar we hebben als perspectief altijd leren. Dat is een van onze uh, pilaren. Uh, en dat gaf dus alleen maar een extra uitdaging bij zich uh, met zich mee. Uh, om meer te gaan leren, meer te gaan organiseren en zelfstandigheid te pakken. En uh, zo doen we het nog steeds heel goed. En daar zijn we heel trots op. Even krabben. Maar... Um... Wat ik, wat, ja, ik, ik, ik zit te denken van uh, TU Delft. Dat is natuurlijk een technische universiteit. Daar, geven, daar wordt les gegeven. Door uh, professoren. ik weet niet hoe, hoe noemen ze dat op de technische universiteit? Ook professoren ja, of hoogleraar? Klopt. Ja, professoren. Ja, ja. Ja, maar uh, die hebben dat helemaal losgeladen. Er komt geen uh, professortje meer uh, kijken. Nee, ik, we hebben zeker nog contact met een aantal professoren. Uh, en dat proberen we ook, ook te onderhouden. Omdat zij natuurlijk ook ons onze kunnen begeleiden. In het opdoen van kennis. Ja. Um, en uh, zo zoeken we... Altijd naar uh, colleges uh, kijken wat we kunnen volgen. Maar ook natuurlijk wat we terug kunnen doen voor hun. Uh, wij, komen hier tegen, wij, komen, wij komen hier dingen tegen. Uh, en die kunnen we altijd fijn doorbespreken. En dat komt eigenlijk ook weer terug op het eerdere onderwerp over zo'n TNO. Uh, dat uh, kennis delen, dat uh, laat ons blijven groeien. Dus jullie geven af en toe eens les aan een professor? Nou, sorry, ik hoop dat ze er iets van leren en iets van opsteken. Maar uh, dat, uh, dat hopen we wel. Dat ze we in ieder geval elke keer terug kunnen doen. Ja, ja, dan sta je toch jezelf een beetje te verkneuteren. Dat ja. je denkt van, nou, professor, kijk eens wat we hebben geflikt. Hè? Ja, ja, we hebben in ieder geval de toegepaste variant van hun kennis. Ja, dus dat ja. vinden ze ook leuk om te zien. Precies. Nou ja, het lijkt me voor een professor fantastisch om te zien wat ze eigen, wat studenten allemaal doen. Want uh, um, ja, het is. It is voor jullie is het denk ik weinig echt studentenleven. Het is, het is harder werken. Ja, ja, we zijn hier dus elke dag van 9 tot 6. Uh, en soms al later door. Als we gewoon een deadline hebben, dan uh, zie je dat uit intrinsieke motivatie mensen gewoon langer door willen gaan. Uh, en er uh, nou, wordt natuurlijk ook af en toe wel gezellig gedaan. Uh, maar negen uur staan we weer stip met z'n allen. En uh, om tien over negen starten we het sa uh, samen af elke ochtend. Dan doen we een stand-up zo geheten. Uh, en dan bespreken we door wat we de dag gaan doen en wat voor doelen we hebben voor de week. Mm. En uh, zo blijven we een geheel team. Dus dat gaat en, en dat proces, dat bewa bewaak jij natuurlijk als teammanager. Ja, ja dus ik, uh, meestal faciliteer ik zo'n stand-up. En dan uh, gaan we iedereen af. En uh, dan ook de updates even geven voor de week, wat er omheen zit te komen. En zo uh, is iedereen op de hoogte elke dag. Ja. Moet je wel streng zijn, Olivier, naar je, naar je te, uh, teamleden? Nou, streng zou ik het niet per se willen noemen. Uh, we kijken altijd samen natuurlijk hoe we naar de beste oplossing. Uh, en af en toe moeten we even bijsturen. Maar dat gaat altijd hand in hand samen in overleg met iemand. Wat dat betreft, het lijkt erop dat je op een top gemotiveerd zijn, hè? Ja, zeker. Dat is, uh, ik kom me elke dag hier blij aan. En je, zon, je ziet ook nog steeds elke dag uh, een blij gezicht. En uh, dat hopen we heel erg te behouden. En uh, die motivatie uh, die hangt af van elkaar natuurlijk. Dus uh, we hebben heel erg een feedbackcultuur. Dus we geven elkaar ook tips. En, uh, maar ook tips ontvangen natuurlijk. En zolang we dat behouden, blijven we het jaar goed doorkomen. Ja. Um, ik kijk alvast een beetje vooruit naar uh, 2026. <coughs> Um, als, als studenten dit nu horen en zeggen: Ja, er is, er is eigenlijk voor al, elk wat wil. Ik bedoel, je denkt aan een technische universiteit, daar ja, zitten veelal jongens, denk ik, mannen die, die met techniek bezig zijn. Maar hoe zit het voor de dames? Ja, uh, wij hebben dit jaar wel echt een grote milestone gehaald: Het is dat we ook 25% vrouwen in ons team hebben. Uh, dat is helaas nog niet 50-50, uh, maar we zijn heel erg blij dat we dit ieder jaar zien groeien. Uh, en we hopen Toch af... wel? Ja, ja, we zien het blijven groeien. En uh, ja, we zijn er super blij mee dat we ook zo uh, iedereen voor iedereen een plek faciliteren. Ja. En ja, de, de dames, uh, dat weet ik wel, jullie, jullie hebben een prachtige website en uh, daar staat het team op voor een groot deel. En maar de dames doen bijvoorbeeld niet alleen techniek... maar ook bijvoorbeeld public relations. Ja, public relations hebben we inderdaad. Uh, marketing, uh, zitten ook op partnerships. Uh, en eigenlijk zitten ze overal. Dus elk department heeft wel een vrouw erin zitten. Uh, en dat is heel erg leuk om te zien. Ja. En uh, zo hebben we ook in elk department ook mannen zitten natuurlijk. En uh, ja, die verhouding blijft er. Tot zover het gesprek met Olivier de Boeren... van het Team Wors uit Delft. Tot aan het uh, nieuws natuurlijk even wat uh, muziek. En dit keer van Gio Arri En dat hebben uh, we al bemeten Water Crystals. Graag tot zo voor nog een uurtje in gesprek met...